Het Vaticaan heeft een Amerikaanse journalist in dienst genomen om de relatie met de media te verbeteren. Het is de conservatieve 52-jarige Greg Burke, die nu werkt voor de Republikeinse zender Fox News. De nieuwe communicatieadviseur van Paus Benedictus is lid van de conservatieve katholieke groep Opus Dei... en werkt al jaren als correspondent vanuit Rome. Burke moet ervoor zorgen dat het Vaticaan beter uit de verf komt in de media.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 De internationale proftennisorganisatie ATP heeft het zogeheten blauwe gravel in de band gedaan. In mei werd in Madrid op de blauwe ondergrond gespeeld. Voor tv-kijkers is het spel wat beter te volgen. Maar topspelers als Djokovic en Nadal hadden geen goed woord over voor de nieuwe ondergrond. Beiden lieten weten nooit meer op een dergelijke ondergrond te zullen spelen. Normaal is gravel van gemalen baksteen. De blauwe ondergrond is volgens veel spelers veel zachter en glibberig. De ATP heeft blauw gravel nu verboden. En dan het weer. Vannacht vanuit het zuidwesten regen. Morgen veel regen en met 17 graden wordt het ook kouder dan vandaag. Er staat een harde zuidwestenwind. Morgenavond klaart het vanuit het zuidwesten op. En vanaf maandag wordt het droger en warmer. Dit was het NOS Vanaal.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 Een laatste glaas in steen. Dit is met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 15 graden. Binnen zit Max van Bezel. De P van de A moet weer vechtlust tonen, schreef de Volkskrant naar aanleiding van de presentatie van de nieuwe kandidatenlijst. En toen los. Ik weet niet waarom ik zo laag sta, mopperde de Kamerlid Gadicia Ariep. Ik ben compleet verbijsterd, zei afvaller Jeroen de Lange. Er is een mes in mijn rug gestoken, al dus afvaller Metin Tjellik. Ze staat alleen maar zo hoog op de lijst omdat ze een excuustruus is... zeiden anonieme collega's over de nummer 4 op de lijst, Tanja Nansing. En dezelfde roddelaars en fluisteraars over fractieleider Samson. Hij luistert naar niemand, hij heeft maar drie adviseurs... Diederik, Diederik en Diederik. De A's vertonen weer vechtlust, maar voorlopig alleen tegen elkaar. Een hele goede avond en welkom bij het Oog op Zaterdag. Met Binnenlandse Politiek, want oogwatcher Sheila Citalzing was op het VVD-congres... waar de sieraad voor de VVD, maar ook voor het hele land, zo werd hij althans genoemd... Mark Rutte op het schild werd gehezen. Met buitenlandse politiek, want de nieuwe Griekse regering wil van de EU twee jaar langer de tijd om orde op zaken te stellen en zal hun dat worden gegund. Met misdaad, want het OM in Leeuwarden wil het onderzoek naar de moord op Marianne Vaatstra heropenen, met behulp van een grootschalig DNA-onderzoek. Met sport, want Midden-Oosten-deskundige Bertus Hendricks... gaat de uitslag van Italië-Engeland morgenavond voorspellen. En met muziek voor u uitgekozen door drie NOS-correspondenten... die dit jaar hun standplaats verlaten. Rob Zoutberg in Madrid, Kisia Hekster in Moskou... en Bas Messers in Rome. Dat dan allemaal straks en eerst nu het nieuws van vandaag. Zaterdag 23 juni. Er is een nieuwe term voor het lente kundus wandelgangen vijfpartijen -akkoord. Niemand in Den Haag durft het nog hardop te zeggen, maar wij wel...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 Dat draaigedrag maakt Mark Rutte volgens Geert Wilders volstrekt onbetrouwbaar. Maar als je bij de glimlach zegt: Ik kom voor u op. U bent een hardwerkende Nederlander. En ondertussen, als de camera weg is, pak je hem zijn onbelaste reiskostenvergoeding af. Verhoog je het eigen risico. Zorg je ervoor dat de BTW omhoog gaat. Ja, dan ben je onbetrouwbaar. Nou, na die kritische opmerking was Wilders er als de kippen bij om ook iets terug te draaien. Dat kwartje van kok, dat is tientallen jaren, zou dat tijdelijk worden ingevoerd? Ja, dat is nooit teruggegeven. Dat is pure diefstal. En u raadt het al, ook deze opmerking leidde tot kritiek van een ander. Wat aandoenlijk. Ik vind het wel heel mooi als je zo in de gulden... nog gelooft dat je dan nu ook om kwartjes gaat vragen. Laat die kok bellen. Net als Wilde stak D66-leider Pechtold, u hoorde hem net... na deze kritiek direct zijn vinger op. Hij wou ook ergens vanaf, namelijk van de houding die Rutte in Europa inneemt. Ik vind dat Rutte te veel op zijn handen zit. En dat hij door te stellen dat hij niet houdt van Europese vergezichten... ons, ja, echter achteraan laat lopen. Het gebeurt nu in Brussel... maar dat wordt daar bepaald door Parijs en Berlijn. Niet iedereen doet overigens mee aan de landelijke terugdraaibeweging. ChristenUnie-leider Arie Slob wil bijvoorbeeld niets doen... aan het feit dat Kamerlid Cynthia Ortega tegen haar zin niet herkiesbaar is. Nou ja, dat zijn keuzes die op dat moment gemaakt worden. En, en ons bestuur heeft ervoor gekozen om haar uiteindelijk geen plek op de lijsten te geven. Ja, dat is een voorbeeld van, van, van pijn zeg maar, die er zit op het moment dat de lijsten worden gepresenteerd... N maar ook buiten Den Haag valt op hoe fijn het is om af en toe eens op je schreden terug te keren. Op haar laatste dag als FNV-voorzitter deed Agnes Jongerius een duit in het zakje. De werkgevers hebben de afgelopen jaren achter de schermen stiekem het beleid in Den Haag kunnen bepalen. En dat moet echt anders. De FNV heet voortaan overigens gewoon de vakbeweging. De nieuwe voorzitter is het oud-P van A Tweede Kamerlid, Ton Heerts. En die moest daarvoor wel even van gedachten veranderen. Want vanwege de ruzie binnen de FNV wilde hij eigenlijk zijn lidmaatschap opzeggen. En ja, nu is hij zelf de leider. Nou, de voorzitter van de Nederlandse politiebond heeft mij een week geleden benaderd... of ik deze klus wilde gaan doen. Dus je kan dan zeggen van nou, ik stap eruit. Of je zegt nou, ik doe volop mee en dat laatste heb ik gedaan. Opnieuw een medische ingreep die moet worden teruggedraaid. Na de lekkende borstimplantaten zijn het nu de inferieure pacemakers. Door kapotte draadjes is er kans op kortsluiting. Je zag het inderdaad. Bij mij zaten de drie draadjes uh, staken eruit. Zij was op drie plekken kapot. Levensgevaarlijk, zeggen cardiologen. De inspectie voor de gezondheidszorg moet beter opletten. Als wij in Nederland een goede inspectie willen, dan zullen er voor dit soort specifieke terreinen speciale mensen moeten komen die echt verstand van materialen hebben en daar ook zelf kennis van hebben. Nou, nog eentje dan. Als autorijden je, je broodwinning is, dan wil je niets liever dan een misstap met drank terugdraaien. Zo'n 2000 mensen zaten zo beschonken achter het stuur dat ze een alcoholslot kregen. En spijt als haar op hun hoofd. Ik heb naast de lijn gelopen. Ik heb echt. Ik heb ruim naast de lijn gelopen. Ik heb een gigantische blunder begaan. Ik krijg alleen geen kans om weer op de lijn te komen. En dat, dat vind ik heel erg zwaar. Ik droom ervan om weer op die weg te zitten. Dat, dat, ja, dat is gewoon mijn leven. Je zit nu al hierachter. Gaan we z'n winst En dat was het nieuws vandaag op radio en TV. En deze zomer wisselt een aantal NOS-correspondenten van standplaats is de muziek vanavond voor u uitgekozen door drie van die correspondenten... die ook zeer regelmatig in Met het Oog op Morgen te horen zijn geweest... en die nu dus gaan verhuizen. En één daarvan is Rob Zoutberg in Spanje. Goedenavond. Hallo, Max. Want, want Rob, morgen is jouw laatste dag hè, in Spanje. Ja, en daarna echt nog maar vier dagen te gaan... en dan staat de verhuishoto voor de deur. Dus het is echt een kwestie van, van dagen. Ik had gehoopt dat ik er wat meer tijd voor had om een beetje voor te bereiden... Maar goed, uh, crisis, banken, alles kwam tussendoor. Dus het, ja, het wordt nu alles op het laatste moment. En daartussendoor moest je de verhuisdozen inpakken? Nou, ik heb voor één keer in mijn leven de luxe dat het wordt ingepakt voor me. Dus <laughs> ik ga daar dankbaar gebruik van maken voor één keer. Uh, ja, anders, anders was dat niet gegaan. Het is echt... Ik denk dat je het nieuws wel gevolgd hebt de afgelopen maand in Spanje. De banken, die steun van 100 miljard van, van Europa. Het is gewoon... Zo ontzettend druk geweest. En ga je dat missen, uh, die drukte van die financiële crisis, van die kredietcrisis? Nou, ik ga naar Italië. Dus Geluk <laughs> bij ongeluk. Dat het ongeluk. Ik denk dat het zo in elkaar overvloeit wat me te wachten staat in Italië. We lezen al de eerste tekenen, berichten over dat, dat na Spanje de markten zich zullen gaan storten op Italië. Dus ik hoop eigenlijk dat ze er nog wel even mee wachten... want ik moet nog wel wat Italiaans onder de knie krijgen. Ja. Spanje is behalve inmiddels een lastig land en een nationalistisch land... natuurlijk ook een echt muziekland. Heb je je tijd goed gebruikt om een prachtige collectie cd's te verzamelen? Ja, ik heb heel veel mooie muziek gehoord. Er is, eh, ik heb mooie flamenco-muziek gehoord. Is echt, het, wij zijn toch echt Nederlanders, hè? we zijn ook echt de kaaskoppen. Maar de rillingen lopen me over de rug als ik naar, naar een mooi flamenco concerten toe ga... Ik ben een ontzettende fan geworden van Manu Ciao. Je kan dat nummer maar... Ily misschien nog wel herinneren. Van een paar jaar ja, zeker. Ja, dat was, dat was het mooiste wat ik hoorde. Weet je wat er gebeurt, Max? Je, je, je verhuist naar een ander land toe... en je denkt dat muziek zoals je die in je eigen land hoort... nooit meer zo mooi zal horen in een ander land. Ik ben een enorme fan van spinvis. En ik dacht, ja, zo mooi kan ik het in het Spaans natuurlijk nooit horen. Maar dat is toch gebeurd. Ze zijn er overheen gekomen. Wat zullen we voor je draaien vanavond? Ja, dat, dat dat nou, dat wordt dat nummer dat uiteindelijk lukt om Spins is te overtreffen. Uh, het nummer heet Lucia de Gigantes. Het is een nummer alweer van, uh, van, van eind jaren 80. Uh, Natchapop, zwanger leeft niet meer, maar de Rillingen lopen over je rug. Een heel mooi poëtisch nummer. Succes met de verhuizing naar Rome. Dankjewel. Op zaterdag. Se hace gigantes con die el aire en gas natural, un vuelo salvaje advierte, lo cerca que ando de entrar en un mundo descomunal, siento mi fragilidad, vaya pesadilla, corriendo. Con una bestia detrás, dime que es mentira todo, un sueño tanto y no más, me da miedo la enormidad donde nadie oye mi voz. Deja de engañar, no quieras ocultar, ¿qué has pasado ¿Contra quién voy? ¿O es que acaso hay alguien más aquí? Creo en los fantasmas terribles de algún extraño lugar. Y en mi instanterías para hacer tu risa extrañar en un mundo descomunal. Siento tu fragilidad, deja de engañar, no quieras ocultar, Que has pasado sin tropezar? Un no. monstruo de papel, no sé contra quién voy, pues que acaso hay alguien más aquí.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 Bij de voordeur hangt een pinautomaat. Een flap of tap van de staat die geleend geld uitspuugt. Ja, die gaan we vast nog horen de komende maanden. Vast nog vaker. Dit was Mark Rutte vandaag op het VVD-congres in het World Forum in Den Haag. En voor met het morgen was daar aanwezig Sheila Cittalsing columnist bij de Volkskrant en ze gaat deze hele verkiezingscampagne... voor met het oog op morgen de VVD volgen. Goedenavond, Sheila. Goedenavond. Uh, voor we ingaan op uh, wat, wat Mark Rutte inhoudelijk te melden had. Het eerste wat mij opviel, maar ik heb alleen de televisie gekeken... Was, was dat het allemaal niet meer achter een katheder plaatsvond... zoals vroeger, maar, maar een soort pauw en witte man-achtige tafel... op het podium was neergezet. Viel jou dat ook op? Ja, ze hadden een tafel. Uh, dat was uh, een soort tussenstukje... waar ze een aantal mensen aan tafel hadden in een setting. Maar Rutte die sprak wel achter een katheder. Die was gaan staan achter een katheder met uh, papieren. Sprak ook niet uit het hoofd, wat hij normaal gesproken dat wel Dat had de vorige keer wel gedaan. Ja, en dat is ook zijn sterke punt. Rutte is op zijn best, wanneer hij uit zijn hoofd, ontspannen... alsof hij ter plekke verzint, een verhaal vertelt. En deze keer was het iets ingetogener. Hij had allemaal papiertjes in zijn hand. Het, het, het was een andere... Rutte dan normaal, vond ik. Wat kan daarachter achter zitten dat hij normaal te, te joviaal of te frivool... of te, te studentenkor achtig overkomt volgens zijn adviseurs? Het zou kunnen ja, dat hij hij heeft natuurlijk uh, veel kritiek gehad op en dat, dat, dat die kritiek zwelt een beetje aan van nou ja Rutte is de weg premier, de twee duimen omhoog premier. En dit was toch wel iets meer uh, staatsmanesk. En nou, achter zo'n katheder en met papieren. En het was ook een wat serieuzere toespraak. Er zat dit ene platte grapje in over Roemer... met die hollebolle gijs en die geldautomaat die geleend geld uitspuugt. Dat was dan het grapje. En verder zaten er eigenlijk geen grapjes in. Het was verder vrij serieus van toon. Staatsman Rutte hebben we vandaag geboren zien worden. Uh, staatsman... Ja, ja, in elk geval niet meer de weglach premier. Dat was het een beetje. Ik denk dat dat poging was om iets serieuzer neer te zetten. Er staan ontzettend veel uh, stukken over Mark Rutte in de, in de kranten vandaag. En ja. Die gaan eigenlijk allemaal over het thema Mark Rutte in Europa. Ja. Nou, Dat is zo belangrijk. Is, is daar lang over gediscussieerd op het VVD-congres vandaag? <laughs> Wat denk je zelf? Nee, niet dus. Nou ja, VVD-congressen <laughs> staan niet bekend om hun... De, diefgaande discussies. Nee, nee nee. het is dus doorgaans meer gezelligheid en inhoud. Dat was het uh, vandaag ook. Hij heeft in zijn toespraak wel iets over Europa gezegd, want hij kon er natuurlijk niet omheen. Dus het woord Europa is gevallen uiteindelijk in zijn uh, speech. Maar dat, ja, dat stelde niet zoveel voor. Het was een beetje cryptische zin, dat hij uh, niet meer Europa wil, maar ook niet per se minder, maar een Europa met meer Nederland. En dat is een beetje vaag. Het is ook niet helemaal duidelijk. Een Europa met meer Nederland. Een Europa met meer Nederland. We zijn toch heel klein? Uh, precies. Uh, wat dat dan precies betekent dat daar werd verder ook niet over uitgeweid. En daarna ging hij al snel weer door over Nederland, dus uh, Europa. Hoe, hoe daar nu mee verder, daar, daar, zijn we, daar hebben we vandaag niks over gehoord. Er waren eigenlijk twee, uh, ja, twee grote roze olifanten in de Kamer op dat VVD-congres, waar je niet over hoorde. Het ene was inderdaad, nou ja, de, de euro staat mogelijkerwijs op instorten... en wat gaan we daaraan doen? Niks over gezegd. En het andere is, eh, linksom of rechtsom gaan we 20 miljard bezuinigen de komende jaren... en u gaat daarna meebetalen? Ook niks over gehoord. Komt hij weg met, uh, het zat er net een beetje in het nieuwsoverzicht... van ja, een akkoord tekenen, dat lenteakkoord... Uh, en, en dan nu zeggen, ja, ik heb spijt van de kinderopvang... ik heb spijt van de btw-verhoging... Ja. en ik heb spijt van die forensische belasting. Dat gaan we allemaal anders doen. Ja, of wordt dat door zo'n congres wel, wel toegejuicht? Ja, zo'n congres vindt dat natuurlijk geweldig en die gaan dan klappen. Maar het is natuurlijk heel raar. Het is om twee redenen heel raar. Het is heel raar omdat het al in het Katzenhuis uh, was afgesproken. Dus het is niet... Dat de VVD na dat akkoord dacht, hé, wat staat daar nou voor geeks? Dat kwam gewoon regelrecht uh, voor een groot deel gewoon uit het katshuis rollen. Dus daar ja. waren ze al mee akkoord gegaan. En om een tweede reden is het raar dat het om een paar miljard gaat... die dan weer ergens anders gehaald moet worden. En waar dan precies? Ja, ontwikkelingssamenwerking. Jij kan niet eindeloos alles uit ontwikkelingssamenwerking halen. Op een gegeven moment is die pot ook leeg. Dus, dus om die twee redenen is het heel raar. Maar ja, zo'n congres vindt dat op zich prima, die, die klappen. Je, je, je zal op zo'n congres geen kritische noten horen. Er dus zal niemand zijn hand opsteken en zeggen... ja, maar meneer Rutte, wat zegt u nou van geks Hoe lang denk je zelf dat, uh, dat hij ja, die spagaat in Europa kan volhouden? Wel, wel meewerken in Brussel, uh, op de gaan bij Angela Merkel... het helemaal met haar eens zijn... en dan in Nederland weer terugkomen en zeggen van... ik ben geen eurofiel. Ja, ja hij hoopt het natuurlijk vol te kunnen houden tot 12 september... Um, tot dusver kan hij het volhouden... omdat hij met niemand rechtstreeks in debat gaat. Dat blijft hij ook zo lang mogelijk overhouden. Want gaat pas na 23 of 24 augustus... gaat hij zich in, uh, in, debatten mengen met, uh, in debatten mengen met tegenstanders. Dus tot die tijd blijft hij dat natuurlijk gewoon volhouden. Uh, ja, nee, het is, het is een, een, een rare spagaat. En hij gaat op een dag uit zijn kruis scheuren. En, uh, we weten nog niet wanneer. Precies. Uh, ook Het congres juicht dus, maar toch even de kranten vandaag. Want het was allemaal, uh, allemaal niet gering. Ja. Uh, een column in de Volkskrant van je collega uh, Bert Wagendorp... die het over de premier met de Januskop heeft. Mm -hmm. uh, we hoorden daarnet uh, uh, Geert Wilders. Het over Dr. Jekyll en Mr. Hyde had hij het ook nog. Uh, geen visie, duikgedrag, heeft geen mening. Het lijkt wel alsof het over Job Cohen een jaar geleden gaat. Jeetje, ja, Job Cohen... Um, ik wat, wat Rutte wel heeft geprobeerd... is om een soort visie voor Nederland neer te zetten in zijn speech. Dat was, was heel vaag. Hoor. Je moest heel erg goed zoeken. En pas toen ik die speech voor de tweede keer las... dacht ik, ja, hier zit toch wel een soort, een, een soort idee voor Nederland over tien jaar. En namelijk, welk idee dan? Nou ja, het is, ik moet de speech er, er, erbij pakken. Een, uh, een idee dat over tien jaar in Nederland... dat bruist van talent en bedrijvigheid. En uh, hoe we als klein land toch zo'n invloed kunnen hebben gehad... op een werkend Europa. Dus er zit wel iets in van... Uh, we hebben hier allemaal gelukkige mensen zonder de overheid dat voor ze regelt. Dat is zijn visie voor over tien jaar. Hoe we daar precies moeten komen is niet helemaal duidelijk. En ja, wat, hoe, dat, dat hele gedeelte Europa, dat moffelt hij gewoon helemaal weg. Hoe, wat, wat we daar gaan doen, dat uh, krijgen we niet te horen van Mark Rutte. Dat houdt hij gewoon vol. Het vervelende is dat er volgende week een belangrijke Europese top is. Ja, gaat hij gewoon naartoe, gaat hij gewoon meedoen, gaat hij gewoon tekenen. En dan? En dan gaat hij terugkomen en dan gaat hij zeggen... ja, maar we hebben geen soevereiniteit overgedragen... en dit was gewoon alleen maar even snel om de crisis op te lossen. Ja, maar, maar dan komt Emile naar de kamer en Geert Wilders komt naar Precies. de kamer... en die zegt, dat is helemaal niet waar, u heeft onze soevereiniteit te grabbel gegooid. Ja, ja. Wat dan? En dan zegt hij, dat is helemaal niet waar. Ik heb gewoon alleen even snel een beetje crisis zitten oplossen. Nee joh, soevereiniteit, weet helemaal niet hoe je dat spelt. En dan gaat hij gewoon weer door met het volgende onderwerp. Ja, de vraag is hoe lang je dan geloofwaardig blijft. Het is wel knap dat hij daarmee wegkomt. Wat is zijn kracht eigenlijk? De kracht van Rutte is dat hij um, uh, nee, heel het, het toch. Toch voor, zeker voor zo'n achterban. Hij kan zo'n zaal heel goed bespelen. Hij kan. Uh, hij is. Nou ja, wat, wat uh, Ben Korthals zei: dat uh, op het congres toch een soort sieraad voor de partij en een sieraad voor het land. Hij, hij beweegt zich zo makkelijk. Hij, hij vertelt het zo makkelijk. Hij praat zo makkelijk. Dat je als je naar hem luistert en je, je let niet goed op wat hij zegt, dat je denkt dat zegt hij dat toch goed. En dan ga je daarna nadenken over wat hij heeft gezegd. En ja, het is eigenlijk onzin. Maar hij doet het wel heel goed. Presentatie. is charmant. Buitengewoon. Een charmeur. Ja. Heel charmant. Ja. Ja. ja. Wat zou je me adviseren? Want hij, hij heeft gezegd: Ik heb nu even de partijleider uh, gespeeld. Maar ja, en, en nu ga ik terug naar het toerentje. Ik word weer minister-president. Ja. U ziet me tegen eind augustus weer terug. Is dat verstandig eigenlijk? Uh, het is vanuit uh, VVD-campagne-optiek gezien, denk ik, heel verstandig. Om hem gewoon zo ver mogelijk uit het te houden. En om Stef Blok het allemaal op te laten lossen. En Stef Blok doet dat heel goed, hè? Stef Blok speelt een beetje de boeman en degene die ja, alle aanvallen... Die lacht de problemen niet, niet echt weg. Nee, nee, nee, nee, nee. Zes, <laughs> die jij bakt alle problemen weg. En dat doet hij uitstekend. Dus zolang ze dat kunnen volhouden met Stef Blok als bad cop... die gewoon uh, iedereen die iets naast... Over Rutte zegt gauw met gestrekt been weer de grond instampt. Zolang dat vreemd blijft werken, ja, kunnen ze dat volhouden. Heb je nog een advies voor Mark Rutte en Stef Blok? Een advies voor Mark Rutte en Stef Blok? Hoe ze ik, het nog beter kunnen doen dan ze het al doen? Ik, ik, ik zou, als ik hun was, toch niet doen... alsof we niet uh, volgend jaar miljarden moeten gaan bezuinigen. Want dat zeggen ze wel, Van ja, we moeten uit de crisis komen... en we moeten gaan bezuinigen, maar we gaan alles terugdraaien... en het gaat u niks kosten. Ze moeten niets doen alsof het ons niks gaat kosten. Want dat is echt jokken. Ik hoop je snel weer te spreken voor je analyse van de VVD-campagne... Okay al zien. En dan terug naar de muziek, want Kisia Hekster was de afgelopen jaren de nos correspondente in Moskou. Ze deed haar verslag van al die verkiezingscampagnes met Poetin en met WDF. Maar ze komt dit jaar terug naar Nederland. Ze wordt dan de nieuwe koninklijk huisverslaggever van de NOS. Uh, Kisia, wanneer kom je eigenlijk precies terug? 1 augustus uh, vlieg ik terug naar Nederland, dus best snel. En wat laat je achter in Rusland? Oeh, uh, ja, vier jaar van uh, mooie herinneringen. Ik uh, dacht de afgelopen dagen, jee, wat is die tijd voorbij gevlogen. En dan dacht ik, ja, maar tijdens die lange, lange winters... dacht ik wel eens, god, wat duurt dat lang? Dus alles bij elkaar, toch veel mooie herinneringen, denk ik. En het, uh, ja, het idee dat het heel snel voorbij gegaan is, die vier jaar. Rob Zoutbergen vertelde er net dat alles in Spanje, wat zijn correspondentschap betreft, totaal veranderde door de schuldencrisis. De, de, alles werd opeens financieel. D dat was in Rusland niet zo, hè? Nee, de crisis die is hier nog relatief mild, kan je zeggen. Die heeft in 2008 wel hard toegeslagen, maar nu slaan de Russen zich er behoorlijk doorheen. Wat hier natuurlijk de afgelopen tijd enorm veranderd is, is het politieke klimaat. Eigenlijk was dat jarenlang een klimaat van desinteresse uh, bij de, in de maatschappij. Niemand interesseerde zich voor de politiek, keerde zich ervan af en was alleen maar bezig met zijn eigen dingen. En uh, na december, na de parlementsverkiezingen van vorig jaar... is dat klimaat heel erg veranderd. Alles is nu opeens politiek geworden. En dat heeft mijn correspondentschap ook heel erg veranderd uh, sinds december. Veel demonstraties waar je opeens verslag van moest doen. Nou, demonstraties van meer dan, waar meer dan 300 mensen op afkwamen, ja. Want die demonstraties waren er altijd wel. Maar die, die mensen die daarop afkwamen, die, die kende ik na verloop van tijd allemaal wel. En nu waren het er opeens uh, 100.000 of 60.000... echt uh, hele grote aantallen voor Russische begrippen. En ze zijn ook nog steeds niet afgelopen. Ik um, denk niet dat het onmiddellijk tot een revolutie gaat leiden. Maar bijvoorbeeld in combinatie met de financiële crisis... die hier wellicht toch ook gaat komen, zou het nog tot hele... Ja, interessante politieke ontwikkelingen kunnen leiden de komende jaren. Ik ga dat ga ik allemaal missen. Ik weet eigenlijk heel weinig van Russische muziek. Ja, die matrozenkoren en dat rode leger, maar dat zullen <laughs> ze wel niet meer draaien. Wat was de mooiste je muziek? Wel, ja, wel? Oh, oh, vertel. <laughs> ja, je kan je hart hier ophalen aan alle oude Sovjetliederen natuurlijk. Ik was net nog in een park hier in de stad. Het is dus hier heel mooi weer. En dan zaten allemaal oude mensjes op banken uh, oude Sovjetliederen te zingen. Dat is, uh, die zijn hier nog steeds heel populair. En dat is genieten. Maar wel, wel vooral bij oude mensen op bankjes waarschijnlijk. Ja, ja, ja, ja. Wat vond je zelf de mooiste muziek? Wat vond jij de muzikale ontdekking van jouw correspondentschap? Nou, wat op mij heel erg veel indruk heeft gemaakt is een, uh, is een lied... en dat heet uh, Pies na Dat betekent lied over de vrijheid. En het is van een van Ruslands beroemdste rock bands en zangers. DDT heet de band en Yuri Shevchuk is de zanger. En ik zag het liedje eigenlijk uh, met een clipje... over alles wat er in Wit-Rusland is gebeurd. Uh, dat is alweer langer geleden dan de politieke ontwikkelingen hier. Maar daar is na de verkiezing van Alexander Lukashenko... een opstand uh, ja, uiteengeslagen. en daar was ik bij. En het liedje gaat over vrijheid en over vrijheid die mensen gezien hebben... en weer verdwenen is... En daar heb ik een beetje met dat liedje. En nu is het natuurlijk daarna heel erg toepasselijk geworden ook in Rusland. Het is ook een liedje wat veel gespeeld wordt tijdens demonstraties. Sommige mensen vinden dat uh, Joris Shevchouk wel betere nummers heeft gemaakt. Maar ik uh, hou heel erg van dit nummer. We gaan het draaien. Je wordt nu Koninkhuisverslaggever uh, in Nederland. Ben je al aan het studeren op de pianomuziek van meester Pieter van Vollenhoven? <laughs> ja, ik heb een hele stapel uh, muziek, uh, partituren naast mijn bed liggen natuurlijk. En ook nog wat andere weetwaardigheden over het Koninklijk Huis. Ik dank je voor dit gesprek en tot gauw in Nederland. Kies je hekster. <middels> Дом наш где они за столом поют что-то про свой уют сытую ночь к чёрному дню вся ночь в окна дымит рассвет солнце на полу копля закал блеск нас в этой ночи она рваная как страна скрипается луг глаз Серая. Radio Moskou. Juri Schefftjoek was dat en het liedje over de vrijheid. Nou, straks hoort u nog de muziekkennis die Bas Mesters in Italië heeft opgedaan. Maar eerst gaan we het hebben over Griekenland. Want daar is dus een nieuwe regering. Een regering waarmee ze in Brussel aanvankelijk erg blij waren. Want meer pro-Europees dan alle alternatieven die er ook uit hadden kunnen komen... Brussel dacht, nu gaat er vaart worden gemaakt met de hervormingen die we willen. Maar dat is niet helemaal waar, blijkt nu. Want perspuker Reuters kreeg vandaag een plan van de nieuwe Griekse regering onder ogen. En daarin staat dat de regering wil onderhandelen over zeker twee jaar uitstel... met het maken van haast met het verlagen van het begrotingstekort. Adriaan Schout is de eurodeskundige van instituut Klingendaal. Goedenavond, meneer Schout. Ja, dat is een beetje een brutaal begin hè, van Athene om uh, meteen maar te zeggen: de komende twee jaar gaan we de begroting niet verlagen. Uh, ja, dat is een brutaal begin, uh, maar we hadden eigenlijk ook niet anders verwacht. Uh, het kon bijna niet anders voor Griekenland. Uh, de verkiezingen waren natuurlijk zeer spannend. Uh, hè, we hadden extreem links uh, wat opkwam, uh, maar de Grieken zelf staan ook ontzettend onder druk. Dus ja, dat er heronderhandeld zou worden, dat, dat, ja, dat hebben we echt tot de vorige weken. Nou, uh, krijgt Griekenland als het goed is nog 130 miljard steun uit Europa. Dat, dat zou nu moeten ingaan. Gaat dat gewoon door, denkt u, als Athene zegt... Uh, we gaan toch even twee jaar stilzitten? Ja, ik denk dat het daar toch nog iets te vroeg voor is. Uh, ze gaan overigens niet uh, twee jaar stilzitten... want ze hebben gewoon een ander plan uh, op tafel gelegd. Uh, voor zover ik het kan zien gaan er een aantal van die maatregelen echt in... Tegen wat uh, nu de afspraken zijn. Maar ze willen wel uiteindelijk uitkomen op zelfs een lager begrotingskort uh, dan nu is afgesproken. Ze willen het alleen anders en ze willen er uh, uh, meer tijd voor krijgen. Ja, of dat uh, de Grieken gaat lukken, dat, uh, dat hangt echt van de onderhandelingen af. Die gaan nu beginnen. Uh, die zal, dat zal op twee uh, niveaus gebeuren. Uh, de regeringsleiders of de lidstaten, die zullen erover gaan onderhandelen. Nou, je ziet nu al dat de lidstaten daar verdeeld over zijn. Dus ja, dat is niet meteen een, uh, gunstig voor Griekenland, maar ook niet uh, ongunstig. En daarnaast loopt nog het uh, proces dat de Trojka... Uh, dat zijn de Europese Centrale Bank, het uh, IMF en de Europese Commissie... die gaan terug naar Griekenland en die gaan gewoon kijken... Ja, wat, wat treffen wij daar nou aan? Hebben wij er nog wel geloof in? En die ja, inhoudelijke toets van wat daar gebeurt, die zal ook meespelen. Nederland hoort geloof ik niet bij de landen die ze tegemoet wil komen, hè, de Grieken? Nee, uh... Er zijn een aantal landen die soepel willen zijn. Voor Europa als geheel is het een heel moeilijk pakket. Want als er nu soepel wordt opgetreden richting Griekenland, dan gaan andere landen zich ook melden. En dat is eigenlijk wel het einde van het dat je harde eisen gaat stellen aan hervormingsplannen. Of dat echt gaat gebeuren, want dan is dat eigenlijk geen zin meer. Maar Nederland is duidelijk wel de hardste in de lijn. Maar ja, we hebben natuurlijk ook de verkiezingen die eraan komen. En ja, als Nederland zich eruit terugtrekt, dan stort het hele project misschien nog in elkaar. Dus uh, voor Nederland zit er, uh, wel heel veel, uh, zijn er wel heel veel gevolgen te verwachten? Wie heeft wie nou het meest in de tang? Europa, Griekenland of Griekenland-Europa? Ja, het lijkt wel op een machtspadstelling uh, hier. Uh, het is natuurlijk met een kleine schuldenaar, die, of schulden, ja, een schuldenaar die kun je onder druk zetten... Maar een grote schuldenaar, dat is natuurlijk iemand die uh, jouw systeem uh, ondersteboven kan gooien. En dat is nu aan de hand. En daarom hebben we een, een badstelling in Europa. Maar toch zou ik het voor de Grieken niet al te makkelijk willen maken in, in dit geval. Ik denk wel dat. U zou het streng komen. zijn. Wat zegt u? Als u minister de Jager was, zou u streng zijn? Nou, ik denk dat het. Dat, kijk. Uh, die 130 miljard die nu loopt, het pakket waar we het nu over hebben... dat is eigenlijk altijd de bedoeling geweest dat, dat het wel eens een keer de laatste kon zijn. We, we kochten in Europa daarmee tijd. Dus er zit nu toch ook wel iets in de lucht voor Griekenland, van oppassen. Je moet dan wel zorgen dat de trojka tevreden is, want anders kunnen er wel landen af gaan haken. Uh, de padstelling duurt voort, maar voor Griekenland is het geen gelopen race. Wat uh, is verstandig eigenlijk om te zeggen van bezuinig dan wat minder... Of... We zijn nog wel net zoveel, maar doe er wat langer over. Ja, daarmee zijn de meningen over verdeeld. Sommigen vinden dat het vooral niet langer moet duren. Want ja, als je elk eisenpakket maar gewoon naar de toekomst door kan schuiven ...van uitstel tot afstel en daar gaan andere landen daar ook om vragen... Uh, ...dus die willen vooral dan het, het in flankerende maatregelen zoeken. Dus uh, ja, uh, wat meer afwaarderen, wat meer investeren erin. Uh, wat mij betreft maakt het niet zo uit welke van die twee je kiest. Uh, maar duidelijk is wel dat Griekenland, de manier waarop ze het nu bezig zijn geweest... ja, ...dat is voor Griekenland ook veel te hard... Uh, het is eigenlijk wel te begrijpen dat Griekenland uh, eisen stelt. Maar helemaal ontsnappen mogen ze ook niet. Ik dank u wel, Europa-kenner van het instituut Klingendaal, Adrian Schuit. En dan gaan we terug, ja, gaan we terug naar de muziek van de NOS-correspondenten. Bas Messers was jarenlang correspondent van de NOS in de Italiaanse hoofdstad Rome... waar Rob Zoutberg dus nu juist naartoe gaat. En u heeft Bas heel vaak kunnen horen in het oog. Bas, goedenavond. Goedenavond. Uh, we hoorden net dat er op Zoutberg uh, de verhuisdozen klaar heeft staan om naar Rome te gaan. Hoe staat het met jouw verhuisdozen? Ja, ik ben ook aan nummer 75 toe inmiddels. Dus dat uh, schiet aardig op. Wanneer kom je... Alleen nog de noodzakelijke dingen moeten ingepakt. En wat zijn dat de noodzakelijke dingen? Ja, bijvoorbeeld de computer en uh, het bestek heb je toch nog nodig tot op het laatst, dat soort zaken. Wanneer kom je terug naar Nederland? 28 juni. En wat ga je dan doen hier in Nederland? Um, eerst uitpakken en uh, wennen deze zomer. En uh, ja, ik begin voor jullie ook een column over uh, hoe het is om terug te komen... onder de titel Ik Kom Terug, een soort tegenhanger van Ik Vertrek. Kijken um, hoe dit land, dit land tien jaar nadat wij vertrokken zijn, is veranderd... en of we ons hier nog thuis kunnen voelen. Wat heb je allemaal opgestoken in, uh, in Rome? Want uh, we hoorden net van Rob Soutberg. Ja, het liep in Spanje allemaal een beetje anders door de kredietcrisis. Ja, wat je in uh, Italië heel erg opsteekt is uh, met de dag leven uh, en, en uh, accepteren dat dingen niet lopen zoals je misschien verwacht had dat ze zouden lopen en, uh, en niet te veel plannen. In, in Rome is het heel erg goed mogelijk om ook uh, bijvoorbeeld bij je vrienden op vrijdagavond te zeggen zullen we morgen samen met z'n allen gaan eten. Iets wat in Nederland naar het schijnt wat moeilijker is. Uh, afspraken maken moet je hier om je vrienden te zien. Ja, dat is even uh, wennen denk ik Bas. Ja, ja. Je, kunt, je uh, dus... kunt ook niet zomaar bij de buren naar binnen lopen, bijvoorbeeld hier. Oh jee, nou, uh, ik denk dat ik dat toch gewoon ga doen... en me dan maar verontschuldig met het feit dat ik uh, tien jaar in Italië heb gewoond. We hebben uh, ook Rob Zoutberg en Kiesja Hexer net gevraagd... Van, ja, welke muziek heb je nou op de kop getikt in Italië? Wat was de muziek die de meeste indruk op je heeft gemaakt... tijdens je correspondentschap? Welke is dat voor jou? Dat is een liedje van Giovanotti, een uh, Italiaanse rockster... En het liedje heet Il più grande spettacolo dopo il Big Bang, siamo noi, oftewel het grootste spektakel na de Big Bang. Dat zijn wij. En dat is een een liefdesliedje waarin uh, hij zijn geliefde vertelt wat er ook gebeurt, uh, welk fenomeen op de wereld ook, of het nu het Vaticaan is, Superman, Lady Gaga of voetbal. Wij zijn de allerbelangrijkste op de wereld en wij zijn samen in staat om. Uh, met een ijsje in de, in de hand over vuur te lopen. Het is een prachtig liefdesliedje vol energie. En dat staat voor mij ook een beetje voor hoeveel Italianen in het leven staan. Namelijk dat, wat, er, wat voor een tegenslag je ook krijgt... we zorgen wel dat we het uh, onderling met familie en geliefde gezellig proberen te houden. Ook... Daar is natuurlijk veel uh, familie- en gezinsgeweld, maar uh, men probeert het in ieder geval. We gaan het zo draaien, de, dit romantische nummer. Zeg nog even wanneer je eerste column over terugkeer in Nederland in het oog te horen is. Aanstaande maandag om vijf voor twaalf. Dankjewel, Bas Mesters. col big bang il più grande spettacolo dopo il big bang il più grande spettacolo dopo il big bang siamo noi io e te ho preso la chitarra senza saper suonare volevo dirtelo adesso sta a sentire non ti confondere prima di andartene devi sapere che il più grande spettacolo dopo il big bang Grande spettacolo dopo il Big Bang, il più grande spettacolo, dopo il Big Bang, siamo noi, io e te, altro che il Luna Park, altro che il cinema, altro che internet, altro che l'opera, altro che il Vaticano, altro che Superman, altro che chiacchiere. Il più grande spettacolo dopo il Big Bang, il più grande spettacolo dopo il Big Bang, il più grande spettacolo dopo il Big Bang, siamo noi. Io e te, io e te che ci abbracciamo forte, io e te, io e te che ci sbattiamo forte, io e te, io e te che andiamo contro vento, io e te, io e te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 Il più grande spettacolo dopo il Big Bang, il più grande spettacolo dopo il Big Bang, il più grande spettacolo dopo il Big Bang, siamo noi. Io e te che abbiamo fatto pugni, io e te, io e te, fino a volersi bene, io e te, io e te, che andiamo alla deriva, io e te, io e te. Het grootste spektakel sinds de Big Bang zijn wij. Een liefdesliedje uit het Italië van Bas Westers. En uh, maandag hoort u dus een eerste column over aankomen in Nederland. Dat wordt vast schrikken voor Bas. Het Openbaar Ministerie in Leeuwarden wil een grootschalig onderzoek gaan houden... in de regio waar Marianne Vaatstra in 1990, 1999, neem ik die kwalijk, werd vermoord. Het gaat om de omgeving van Zwaagwesteinde. Het gaat om een DNA-verwantschapsonderzoek. En dat is behoorlijk nieuw en grootschalig, kan ik u verzekeren. Auke Zeldenrus volgt de zaak al vanaf het begin voor Omroep Friesland. Goedenavond. ...Hou ik er rust? Ja, goedenavond. Ja, dat gaat ja, goed. Daar ben ik. Uh, de zaak speelde, de moord speelde in 1999... ...had toen al een enorme impact op uh, de omgeving daar. Uh, hoe, hoe bent u erin gerold? Nou, het was uh, min of meer de eerste werkdag voor mij uh, bij uh, Omroep Friesland. Ik uh, was toen net begonnen en ik, ik zelf woonde in die omgeving, in noordoost friesland en de dag na de moord, dat was op een zaterdagochtend, was geweldig weer... stond ik, uh, stond ik op de plaats delict of in ieder geval bij de plaats delict. Die was al afgezet uh, door de politie. En ik heb nog de fiets van Marianne in de, in de sloot zien, uh, zien staan. Dat was het begin. Uh, tot de Randstad uh, drong het allemaal door... omdat op een bepaald moment de verdenking uitging... naar bewoners van het asielzoekerscentrum in de regio. Uh, waarom viel daar de verdenking eigenlijk op? Nou, ik kan me nog herinneren dat diezelfde dag die verdenk ik daarop viel. Omdat uh, ja, Marianne zou op een niet-westerse niet manier zijn omgebracht met een mes. En Wat is dat, die, een niet-westerse manier? Nou ja, een, een snijbeweging, een keel, keel doorgesneden. En dat zouden niet westerlingen hebben gedaan. Dat waren al de eerste geruchten. Ook op, op de voetbalvelden, waar het werd als gevoetbald. En daar uh, ving ik die signaal al op. En ja, op een steenwarp afstand van de plaatsdelicte. stond toen nog een, een asielzoek. Centrum. En ja, als sneeuw, als sneeuw wees men in, in die richting. En hoe is dat afgelopen toen? Nou ja, dat heeft nogal wat voeten in aarde gehad. Er is nog een voorlichtingsbijeenkomst geweest omtrent uh, een nieuw asielzoekerscentrum in kolm. Nou, die beelden hebben we ook nog kunnen zien destijds. Uh, werd naar, uh, Hele opgewonden de mensen? Ja, opgewonden mensen. Er werd, werd met eieren naar de burgemeester gegooid. Uiteindelijk liep dat uit de hand. Maar het scenario dat er nu ligt uh, wijst in ieder geval niet meer die kant op. Dat is toch een vorm van uh, massahysterie geweest tegen die asielzoekers? Nou ja, het is vanaf het begin is, is dat die emotie gevoed. En ik kan me herinneren dat er destijds ook nog veel ME-busjes rondreden in die omgeving. Dat waren wij niet gewend op het platteland. Maar om de gemoederen maar uh, rustig te houden. En zeker in, in de zwaar bestijden. In welke richting wijst het onderzoek op dit moment en waarom? Nou, sinds, sinds de uitzending van, van Peter de Vries op 20 mei, uh, yeah. tot, met, met die uitzending heeft het OM ook uh, samengewerkt, of in ieder geval yeah. met Peter de Vries, yeah. is uh, duidelijk geworden dat het vermoedelijk gaat om een bekende van Marianne op grond van de sporen die opnieuw zijn bekeken door een zogenaamd 3D-team met nieuwe technieken, met nieuwe mensen. En ja, die wijzen allemaal die kant op, uh, vermoedelijk een bekende van, uh, van het slachtoffer. En waarom wil het OM nu toestemming vragen om een grootschalig DNA-onderzoek in de regio te gaan doen? Ja, dat heeft te maken met die aanwijzing. Um, als men ervan uitgaat dat er een bekende is van Marianne, dan komt, zij, of komt de dader uit de omgeving van, uh, van Zwagenvestijnen, of een klooster waar ze is vermoord. Dus ja, dan, dan kun je ook die kant op gaan zoeken. En sinds 1 april is het mogelijk om niet alleen de dader, maar ook familieleden op te sporen van de dader. En ja, dan gaan ze de families onderzoeken in die omgeving. Dat willen ze graag. En volgens mij is het demografisch gezien ook een interessante omgeving. Omdat de families nogal hecht zijn en gehecht aan de grond waarop ze wonen. Dus, uh, dus de daal is het niet waarschijnlijk een... niet ver weg. Nou ja, of de familie is daar gebleven in ieder geval. Zodat je via de familie nog de dader op kunt sporen. Ik uh, kom uh, zo bij je terug, Auken, zoals dat heet. Want ik heb nog een aantal vragen voor je. Maar aan de telefoon is de burgemeester van Dantuma deel. En de is daar weer onderdeel van. Arie Albert. Ook goedenavond, meneer Albert. Goedenavond. Ja, het lijkt me nogal een uh, heel gebeuren. Zo'n uh, verwantschapsonderzoek onder de bevolking. Uh, hoe kijkt u daar tegenaan? Nou ja, kijk, de, de wet uh, staat het nu uh, gelukkig toe. Uh, want als dat, uh, uh, ik denk dat het mooi geweest was als dat uh, veel eerder had gekund. Overigens is ook de techniek veel beter geworden. O, dat was toen ook niet de alleen. De DNA-onderzoek is beter, hè? is meer ontwikkeld. Dat is allemaal veel beter geworden. <coughs> maar wettelijk kan het nu. Het, het openbaar ministerie heeft direct daar gebruik van gemaakt. Door eerst te kijken in de, in de uh, databestanden van uh, wat men nu heeft. Dat zijn allemaal mensen die veroordeeld zijn voor uh, een zwaardere misdaden. Om het zomaar kort samen te vatten. En dat heeft te weinig opgeleverd tot nu toe? Nou ja, dat laatste, dat, men is nog met het uh, laatste bezig. Maar de hoop is niet zo groot, uh, wat ik begrepen heb. En daar het voornemen om toch breder te gaan doen en die voorbereidingen vast te treffen. En denkt u dat iedereen uh, daaraan mee gaat doen? Of, of denkt u dat mensen denken van nou nee, dat gaat me een beetje te ver DNA afstaan? Ik denk niet, uh, ik denk niet dat iedereen mee gaat doen. Ik denk wel dat uh, heel veel mensen gaan meedoen. Er zullen altijd mensen zijn die zoiets weigeren. Om, uh, om sommige principiële redenen, denk ik. Um, en uh, mogelijk andere om andere redenen. Maar ik denk wel dat er behoorlijk uh, draagvlak voor is om, uh, om uh, toch mee te doen. Uh, om eindelijk duidelijkheid te krijgen over wat er toen mm. gebeurd is. Want die zaak leeft nog erg, hè? Die zaak die uh, leeft, die blijft, ook, uh, die blijft natuurlijk ook levend om, uh, ja, omdat er telkens uh, nieuws is of vermeend nieuws. Uh, en dan komt dat weer boven. Maar dat is met dit soort zaken altijd, altijd zo. Het zijn natuurlijk wonden die geslagen zijn. En zolang er geen dader is, uh, uh, Blij blijft, dan blijven ze blijft open. Ja. Elke Zijl de Rus van Omroep Friesland. Um, ja, als ik de dader was, het is een vrijwillig onderzoek, wettelijk mag het niet anders, zou ik gewoon niet meewerken. Ja, nou ja dat zou ik dan ook niet doen, denk ik. Alleen... Um... Ja, het gaat misschien opvallen als je dan de enige weigeraar bent. Het is ook niet voor niks dat uh, het Openbaar Ministerie nu bezig is om uh, mensen te uh, of de bevolking te masseren in de vorm van burgerfora. Het is de bedoeling dat er een aantal mensen uh, in, in panels gaan plaatsnemen om ervoor te zorgen dat de bevolking goed wordt voorgelicht over dit onderzoek. Dat er vragen worden beantwoord van bijvoorbeeld wat gebeurt er met mijn DNA, wordt dat vernietigd. Zodat in ieder geval die bevolking klaar is voor dit enorme uh, onderzoek, voor dit revolutionaire onderzoek. Zodat je zo weinig mogelijk weigeraars hebt. Want stel je wilt uh, 10.000 mannen uh, uh, onderzoeken en er blijven 2.000 die blijven thuis. Die doen niet mee, ja dan heb je een probleem. Dus de, de, het openbaar mysterie is gebaat bij een, een enorm draagvlak in, in die regio. Want dan alleen uh, is, heeft het kans van slagen, volgens mij. Doet de gemeente al iets, uh, burgemeester Alberts, om dat draagvlak te scheppen? Nou, onze rol uh, is natuurlijk zeer beperkt, omdat het een strafrechtelijk onderzoek is. Hè? Dus je moet daar ook... Uh, je maar je kunt toch voorlichting de, geven? Je moet je ook niet inhoudelijk gaan bemoeien met het onderzoek. Wij hebben wel volgende week uh, overleg met overigens ook met mijn collega's uh, van het gebied waarin het onderzoek gaat plaatsvinden met het OM. Om ook dit soort uh, zaken goed door te spreken. En ook die bijeenkomsten met de bevolking uh, even goed door te spreken. Hoe, dat, hoe men dat gaat aanpakken. En wat men voor ogen heeft. Dus voorlichting kan de gemeente in elk geval geven wat de bedoeling is? Ja, maar ik denk, ik denk, uh, ik denk niet dat wij uh, primaire partij zijn die voorlichting moeten geven. Want uh, dan halen we er door elkaar uh, wij roepen wel op dat iedereen uh, meedoet. Want dat is in, ook in het belang, denk ik, van de gemeenschap. Uh, maar de voorlichting zelf die zal toch echt het OM moeten geven. Het OM moet worden gedaan. Ja, want dat is, uh, daar zitten natuurlijk ook hele technische aspecten aan. Uh, ja. Hoe dat die werkt. Die ik niet eens wil weten, allemaal. Ook zelden tot slot. Uh... De verdenkingen gaan nu in de richting van een westerse man uit de omgeving... en dus mogelijk een familielid van iemand die dan via het DNA-onderzoek kan worden ontdekt. Uh, er zijn geen complottheorieën over het asielzoekerscentrum meer in de buurt? Nou, die zijn er nog steeds, hoor. En, oh, en dat zal ook nog wel zo blijven, denk ik. Uh, kijk, dat is het, het karakter van een complottheorie. Daar blijf je in geloven en, en daarvoor is het een complot. Die blijven is nog steeds en er uh, zijn nog steeds uh, mensen die denken... dat een uh, asielzoeker de dader is geweest. En dat hou je, denk ik. Nou, eens kijken wat dit uh, grootschalige onderzoek van het OM... als het doorgaat, gaat uh, opleveren. En, ik dank jullie beiden voor de toelichting. Auke Selden rust van Omroep Friesland... en burgemeester Arie Alberts van Zwaagwesteinde. De gemeente heet anders, hè? Ik zeg het verkeerd. Maar Dan Tumadeel. Deel. Dank jullie wel. Ja, Goedemorgen. Graag gedaan. Het is 5 voor 12. De oog met Bertus Hendricks. Ja, en Bertus Hendricks, de Midden-Oosten deskundige, bungelt al een tijdje onderin de oog ek pool Hij moet punten pakken vanavond, wil hij deze ronde overleven. En ik moet er even bij zeggen: Ellen Dekwits, de dichteres, is geplaatst voor de finale. Rut Oldensiel is vanavond uitgeschakeld want ze voorspelde gelijkspel tussen Spanje en Frankrijk... en Spanje won. Bertus, uh, ja, je moet een hoge score nu gaan halen. Voel je de druk al? Ja, nee, ik voel ontzettend te druk. En uh, Dan is ook de beste oplossing om je aan de statistieken te houden. En dat is dat er een 1-0 overwinning uit gaat komen voor Italië. Maar ik vond de, de wedstrijd van vanavond zo slaapverwekkend... dat ja? ik ook denk aan het belang van de, van de, van de, van de toeschouwers. En ik, ik wens mezelf eigenlijk een betere uitslag. Ik geloof nog steeds dat uiteindelijk Italië gaat winnen. Dankzij die Balotelli. Hè, die, uh, ja. die, moet, die moet toch een keer een geweldige avond hebben. En Wayne Rooney aan de andere kant... Natuurlijk ook geweldig, maar die is er al vaker uh, aan gewend geraakt. Dus ik, ik, ik denk toch dat het uh, Italië wordt, maar ik hoop dat het 2-1 wordt voor Italië. Dan hebben we iets meer spanning, uh, spanning hebben dan, dan het perfecte. Die beheersing. Frans is Voetbal, ja, de sloom, maar... hè? Ja, ontzettend. Ja. Ze kunnen ontzettend goed voor mij. Passie ontbrak en ik hoop dat er morgenavond meer passie is. En, maar dan geef ik toch de Italianen geweldige toernooi-voetballers... Uh, de voordeel van de twijfelen. En ik laat ze dus met 2 uh, uh, in win. Dat betekent dus in de officiële... Het is geloof ik of Engeland, Italië, ja, dus het staat dan staat... 1-2. Voor onze statistiek, we kunnen het niet bijhouden. Dus niet 1-0, 2-1. Nee, Anders kunnen wij het ja, niet ja, uittellen. Nee, het mensen. is 2-1 voor Italië. dus Volgens mij is het officiële wedstrijdformulier... staat Engeland-Italië, wordt 1 Engeland en 2 doelpunten voor Italië. Dus denk je niet dat uh, de terugkeer van Rooney toch uh, roet in het eten... voor jouw voorspelling kan gooien? Ja, dat dacht ik ook bij de vorige wedstrijd. Dat heeft hij toen uh, natuurlijk in de, in de laatste minuten met die kool uh, gedaan. Maar die Balotelli vond ik een nog geweldiger kool maken op het allerlaatste. Dus, uh, en, ja, en die Italianen zijn gewoon geweldige toernooivoetballers. En, uh, en die, in die defensie is geweldig sterk. Uh, dus als ze voorkomen gaan ze een, een blok voor de doel staan. Dus ik denk dat die Engelsen uiteindelijk met heel veel enthousiasme... dat, uh, dat is wel er uh, toch niet doorheen zullen komen dat er één keer een uitval komt van de Italianen... en dat het die Balotelli zal zijn. En je, hebt de je hebt de statistieken echt bestudeerd vandaag? Meestal niet het Italië <laughs> van Engeland? Of is het bluff, Bertus? Nee, nee, nee. Het is een 1-0 uitspraak is, is, is, is geloof ik het beste voor mijn score. Dat is het meest waarschijnlijke. Maar zoals gezegd, ik moet ook denken aan de toeschouwers. En daar ben ik er zelf ook een van. Dus uh, ik, ik hou het uh, op uh, italië wint, maar dan uh, met uh, 2-1. Morgen weten we het. Bertus Hendricks. En morgen zit hier John Jans van Gade. Hij praat dan onder meer met de net vertrokken FNV-voorzitter Agnes Jongerius. En ik uh, wens u een hele goede zondag... en een uh, hele spannende ja, wedstrijd van Italië tegen Zingar Engeland. Veel spannender dan die saaie wedstrijd van vanavond. <zor> <zor> <zor>